Uur. Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is meer bekend over een van de verdachten van de grote brand in Arnhem. Bij die brand in de binnenstad van Arnhem gingen donderdag meerdere panden in vlammen op. Verslaggever Ellen Kamphorst weet meer. Een van de mannen die nu vastzit voor die brand is echt een bekende van de politie. Het gaat om een 57-jarige Arnhemmer. Hij woont nu twee jaar hier in de binnenstad. En al die tijd zorgt hij ook voor overlast. Het is een man die aan lage wal is geraakt. Heeft met zijn eigen geld een appartement gekocht. Woont hier nu, die twee jaar. En heeft echt voor veel overlast gezorgd. Heeft het over geluidsoverlast. Veel mensen die in en uit liepen. Die drugs- en alcoholverslaafd waren. En er wordt van het balkon afgeplast. Nou, het gaat om Koert H. En buren hebben gezien hoe hij gearresteerd werd en hebben ook gezien op camerabeelden hoe hij in de nacht van de brand onder invloed thuis kwam met twee anderen. Nou, de politie pakte de man en twee andere verdachten zaterdag op. Ze waren dus te zien op camerabeelden bij de plek waar de brand ontstond. In Den Haag en Leiden wordt gestaakt bij universiteiten en hogescholen als protest tegen de voorgenomen bezuinigingen in het hoger onderwijs. De gevolgen van die bezuinigingen zijn nu al te merken, zegt de StudentenUnie. University College Roosevelt kwart van de stafleden ontslagen en Twente 46 uh, stafleden ontslagen. In Groningen staan er al plannen, dus uh, dit gaat ook studenten raken. Het is niet alleen voor stafleden, iedereen moet vandaag in Leiden Den Haag staken en protesteren. Aan de SAV-staking doen de komende weken ook andere studentensteden mee. En op de Noordzee zijn twee schepen op elkaar gebotst en in brand gevlogen. Het gaat om een olietanker en een vrachtschip die op elkaar knalden op zo'n 10 kilometer van de Engelse kust. Meteen na de botsing brak er brand uit. Maar gelukkig waren er meer schepen in het gebied, omdat er meerdere windmolenparken zijn. Vertelt deze verslaggever van de BBC. This is een part of the North Sea where there are lots of er And there are lots of boats that service those wind farms And we understand that those vessels and others were. Er um, zijn ruim 30 opvarenden aan land gebracht. Het is nog niet duidelijk hoe die eraan toe zijn. Het weer. Het is zonnig en droog met een graad of 13 in het noorden... en 18 in delen van Brabant en Limburg. Morgen, wat koelt het weer af? Er zijn meer wolken en er is kans op een bui bij max 7 of 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 ...van de brandweergeschiedenis hier bij ZFM. Ja, tot vijf uh, uur bij Zandvoort op zaterdag. Heel veel uh, gasten vanmiddag in de studio, Benno. Ja. En uh, uiteraard ook uh, de brandweervlag, uh, die uh, mooi uh, hangt zo uh, mooi, bij, uh, bij de webcam. Dus die kan je allemaal zien op uh, zfm-live.nl. Ja, ja, ja. Zie je ook uh, dat uh, de studio enigszins uh, aangepast is, uh, Remke. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. fijn je weer te zien na twee jaar, hè, zei Benno. Ja, precies. Twee jaar, jaar geleden. geleden. Toen uh, Remke Hoedemaker. En uh, toen was uh, Remke. Ja, uh, nou, je was overgestapt van verzekeraar, hè? Klopt, ja. Ik heb uh, bij, um, ja, bij uh, Zwitsleven en, en Real gewerkt. En daarna nog even bij de Gemeente Amsterdam. En uh, ja, twee jaar geleden kwam ik hier als groentje binnen. En uh, volgens mij ben ik nu al helemaal rood. <lacht> nou, je ja, in ieder geval de brandweersvlag meegenomen. Dat is, uh, we hebben tenslotte wat te vieren. Um, um, waarom, waarom ben je eigenlijk toen uh, overgestapt uh, van, uh, van zeg maar een keurige uh, bureaubaan naar nou, toch een uh, dynamische leven van de brandweer? Nou precies wat je zegt uh, het is iets dynamischer, het was ook bij mij mooi in de buurt. Uh, oh je woon maatschappen... ook in Haarlem? Ik woon in Haarlem oh, ja, ja. Kan, ja, en ik hoef nu niet meer de, in de file of in de trein te staan. En, oh daarom ben uh, ja, je bij de brandweer gaan dat, ja, dat, is, dat is toch een beetje dat antenaren uh, gevoel hè. Ja ja ja Nee, het is gewoon echt ja, maatsch maatschappelijk leven van het werk en ja, uh, ja ik, ik voel me echt als een spin in het water. Of een uh, spin in het web. Ja. Ja ja, ja, ja, ja. Nou ja, ik hoop in ieder geval... Je hebt dienst uh, nu. Er staat een klein brandweerautootje op het opstelterrein naast de studio. En uh, ik heb uh, nog een klein nieuwtje voor je. Dat er is uh, uh, momenteel nu uh, brand in een uh, container in de parklaan in Heemste, uh, Haarlem. Pardon. En uh, daar hebben ze dan ook nog maar een waterwagen bij uh, gevraagd. Want het is... Uh, uh, nou is al gestuurd, uh, gewoon door de, door de centrale. Um, maar dat, uh, jouw piepetje zal hiervoor niet gaan, denk <laughs> ik, hè? Nee, ik denk dat ze dit wel af kunnen zonder mij. Dat denk ik ook wel, ja. Want waar ligt eigenlijk de grens voor een uh, persvoorlichter van uh, van Ja, wij worden gepiept uh, vanaf middelbrand. Dus dan is het toch al wel met twee of meer auto's uh, gaan rijden. Ehm um, en dan is het wel afhankelijk van hoe, ja, hoe relevant het is. Hoeveel uitstraling heb je naar de, naar de omgeving. Um, uh, ja, zijn het bekende plekken? Want wie bepaalt dat dan dat jouw pieper afgaat? Dat gebeurt wel op de centrale. Er ja, ja. wordt wel gepiept, maar ik kan, moet dan zelf even de afweging maken van... Uh, is het relevant? Is het, uh, gaat die pers op afkomen? Uh, of gaan die vragen overkomen? Ja. Gaan, ligt dat wat gevoelig? Dan, uh, ja, dan gaan wij rijden. Ja, ja. Maar de pers kan jou ook altijd bellen, denk ik. Klopt, 24 uur per dag. Oh ja, en, 24 uh, uur per dag? Ja, uh, sommige persen doen dat ook inderdaad. Die, die hebben zelf nachtdienst en die denken van nou, laten we de Remco. ook eens uit. die denken <laughs> dat wij 40 uur per dag wakker zijn dan ook. Ja, ja. Uh, hey, maar goed, wat je zegt Remke, dan uh, <laughs> weet ik dat ook. Uh... <laughs> je weet gelukkig niet wanneer ik altijd dienst. <laughs> nee, <laughs> maar goed, er is een 06-nummer en dat kan altijd dan gebeld worden door de persmensen. Ja, voor de calamiteit. Ja, ja, ja, ja. Oh, dat gaat dus niet via de centrale. Uh, pers weet dat nummer zelf. Oké. Okay. Ja, als je één keer gebeld hebt, dan weet je ja. dat nummer natuurlijk. Maar je bent ook eens even kijken um, naast uh, persvoorlichter bij, bij de communicatieadviseur strategisch communicatieadviseur, geloof ik, dus, yes. ja, voor de precies. veiligheidsregio Kennenbeland. Wat, wat is dat precies voor werk? Ja, ik adviseer uh, de organisatie over hoe ze moeten communiceren en ik help ze daar ook bij. Dus uh, ja, hoe ga je om met je verschillende doelgroepen? Dat kan intern zijn, maar ook extern. En We hebben natuurlijk ook een best een grote organisatie, verschillende brandweermensen, uh, maar bij ons zit ook GGD. Ja, want hoe groot is de organisatie? We volgens mij 1400 man. Uh... 1400 ja. man bij de veiligheidsregio. Ja, ja. Zo. ja er zitten dus ook brandweermensen bij. En, uh... Ja, ja, ja. ja. ja. ja dat, uh, het grootste gedeelte is brandweer, denk ik. Ja. ja. En dan GGD? GGD erbij, crisisbeheersing. Ja. Oh ja. Uh, ja. ja. Ja, en we hebben natuurlijk ook alle uh, staffuncties. Uh, ja. Uh, yeah. Ja, iemand moet het doen. Hè. Dus ja. ja, we zijn een gewoon normaal bedrijf wat dat betreft. Ja, ja, ja, ja. Maar dan, de, ik probeer me een voorstelling te maken, maar uh, dan... Uh, Bijvoorbeeld, we hebben nu een nieuwe nieuwe commandant, Harm Balk. Ja. Even uit mijn hoofd. Um ja, die moet, moet jij hem dan als communicatieadviseur dan begeleiden in zijn externe contacten? In ja, wij helpen botten. hem met name. Ja, um, zeg je voor de harm nou, dit kan je beter niet zeggen of wel zeggen? Ja, er komen soms wat vragen binnen vanuit bijvoorbeeld een, een, ja, vanuit de media uh, waarop wij moeten reageren. Uh, waarop we moeten reageren, maar tegelijkertijd willen we zelf ook graag vertellen wie we zijn en wat we doen. Ja, tuurlijk. Uh, werving is een heel belangrijk aspect natuurlijk op dit moment om de, de boel draaiende te houden. Dus daar uh, adviseren we ook in. Helpen weer mee om, om ja, goed licht te brengen wie we zijn, wat we doen en uh, ja, hoe, hoe leuk het kan zijn om hier te komen werken. Dus dat is ja. Een, ja, een groot uh, aandachtspunt. Ik me, twee jaar geleden zat je in deze stoel en uh, toen had je nog niks meegemaakt. Nu twee jaar later, um, nou ja, je had natuurlijk eerst een inwerkperiode, want je, het, uh, je bent natuurlijk niet van de ene op de andere dag weer voorlichter. Uh, um, wat, wat, wat heb je moeten leren om dit werk te kunnen doen. Um, nou, ik, had, ik ben wel uh, redelijk ervaren... in, in, in, in pers en uh, pers te woord staan... In, in communicatie. Dat heb ik wel in mijn voorgaande baan gedaan. Uh, met, maar met name het, het leren... Uh, het jargon... Uh, ja. en het werk bij de brandweer. Dat, uh, dat moest ik even onder de knie krijgen. Uh, maar dat, uh, ja, dat is redelijk snel gegaan. Ik, dat, ik, had er toch, ik heb er toch veel interesse voor... Uh, van nature eigenlijk... Uh kom ik eigenlijk steeds ach, ja, eigenlijk achter dat ik dat echt toch leuk, uh, een heel leuk onderwerp vind en uh, ja. vroeger toch een soort van sensatiezoeker dus ik uh, <lacht> ja, de, ja ja ja, net, ja <lacht> betaalde ramp ben nou, je eigenlijk ja, vroeger, vroeger, vroeger, vroeger kijk ik altijd even op, op, op, op twitter als er een helikopter in de lucht ging en, ja. en, en nu word ik zelf door de, door de recherche gebeld of door de, de, oh, de ja? centrale van gewoon oh. weet dat dit speelt en uh, ja dat vind ik wel heel mooi aan mijn, aan mijn werk ja. En je bent, uh, ik zei het al... met een klein rood autootje... met uh, zwaarlampjes erop. Uh, uh, dat is denk ik ook iets... Uh, wat je moet leren. Want of, of rij je niet zonder zwaarlampjes? Uh, rij, rij je met zwaarlampjes? Ik, uh, uh, ik, ik heb daar wel een opleiding voor gekregen. Okay. Um, uh, dus ik mag... Als ik, uh, als ik een Prio 1 melding heb... Uh, mag ik ze aanzetten. Maar ik, ik moet wel altijd even de afweging maken van... is het echt heel belangrijk dat daar een persvoorlichter... Uh, met alles spoed heen gaat? En, ja, ja. Want je, ja... Je bent wel een extra gevaar uh, op de weg. Omdat je harder rijdt. En uh, mensen zeker dat ik dus van. Ja. Dus je moet wel die afweging maken. van: uh, uh, Ga ik daar vol vaart heen? Ja. Uh, of doe ik dat iets voorzichtiger? Dus. Heeft het meer waarde? Hè? Ja, ja. Ja, ja. Maar de allereerste keer dat je met zwalig de reed. Dat moet, moet toch wel spannend geweest zijn. Ja, die, ople die opleiding is wel heel leuk. Hmm. Gewoon uh, ben je toch wel zes dagen mee bezig. Zo. Uh, uh, oh. En dan volle vaart zwaarlicht naar aan Den Helder knallen. En, uh, Oh laden. O ja, zo? Cool. Uh, ja, het is wel heel mooi. Om, Doe je normaal een uur over. En, ja, en ja. jij een half uur? <laughs> ja, dat vind redelijk snel. Ja. Ja, oh, die de... N9 zeggen, jeetje, daar wil je ja. toch niet met zwaar sirene overheen? Die, uh, nou ja, als je, weet dode hoe dode hoe het moet, als je weet hoe het moet, dan is het wel heel mooi om te doen. Ah, okay. uh, dat dus je echt uh, uh, ja, auto's passeert en tegemoetkomend het verkeer. Ja. Uh, uh, daarop moet anticiperen van, zien ze mij? Geef ze mij de ruimte of, of niet? En, uh, ja, het is een, ja, ik vond het een hele leerzaam en uh, interessante opleiding om erbij ja, te doen. Ja. Goed, Rob, ik stel voor om even een, een muziekje te draaien... en dan wil ik even terugkomen met uh, het, uh, het laatste nieuws eigenlijk. Uh. Ja, ja, helemaal oh. goed. Weet jij trouwens, Benno, dat er ook uh, brandweerplaylisten zijn op uh, Spotify? Nee. De, de platen die brandweermannen en vrouwen leuk vinden... die worden dan in een uh, playlist uh, gezet. En eentje die je steeds weer tegenkomt en tegenkomt... dat is die van uh, Goldband. En uh, dit is een noodgeval... Oh. Oh ja. Komt-ie aan. Hey, een paar Wil de politiebrand van ambulance? Eh, uh, ambulance. En de reddingsboot. Ook een reddingsboot. Ik droog Elke nacht dat je naast me ligt Maar vanavond Zie ik je dansen met een andere pik Ik ben zo bang Een beetje een brandweerplaatdijs van Coldband. En uh, dit is een noodgeval. Als de pieper gaat, uh, dan uh, gaat het allemaal net even sneller. En dan moet het ook sneller. Om uh, uiteraard ervoor te zorgen dat uh, de brand uh, niet verder uh, gaat, uh, Benno. Ja, zeker. Ja, ja, ja, dus, ja, ja. Ja, we hebben trouwens uh, natuurlijk uh, van de week uh, Arnhem gehad. Ja. De binnenstad. Hoe beleef jij dat, uh, Remco? Als je dat uh, zo van een afstandje uh, meemaakt en in het uh, nieuws volgt. Ja, dat was heftig. Ja, denk ik wel meteen aan mijn collega-woordvoerders. Uh, die hebben een flinke kluif aan en die zullen ook wel uh, wat, flink wat uurtjes mid midden in de nacht hebben gestaan. En, uh... Ja, en tegelijkertijd denk ik ook wel aan hoe zonde het is... aan dat soort panden die dan uh, verloren gaan. Dat vind ik ook wel uh, erg traag is altijd. Ja, want uh, de pers uh, die wil natuurlijk uh, als eerste alles weten. En ja. uh, dan gaat het erom van uh, wie komt als eerste op de plek... waar je eigenlijk niet mag zijn of zoiets, uh, zeg maar. Nou ja, uh, ja journalisten willen altijd graag bovenop staan. Uh, en dat recht hebben ze ook natuurlijk. Uh, uh, ja, en wie het eerste is, die, uh, die, die scoort het best natuurlijk. Uh, ja, en wij staan dan vanuit voorlichting... Uh, uh, altijd wel bij, maar we doen de foto's zijn natuurlijk het belangrijkste, dus we proberen dan achteraf wel uh, de interviews te doen. Um ja, dit zijn wel ja, interessante cases voor, uh, voor voorlichting, absoluut. Ja, want uh, jij kan, uh, ja, misschien kunnen jullie er wat mee, uh, dat je zegt van... Uh, nou, dat hebben zij uh, zo gedaan, dat heb ik uh, nu ervaren. Van misschien is het voor ons ook wel wat om uh, dat zo op te pakken. Nou, er wordt inderdaad altijd wel grote events of uh, incidenten... worden altijd wel ge geëvalueerd en uh, ja, daar kan je altijd van leren. Dus dat uh, absoluut, ja. Mooi. Worden er eigenlijk dan uh, speciale bij zulke grote incidenten... Uh, persvakken in? in uh georganiseerd? Of, uh... Uh, ja dat hangt een beetje vanaf uh, hangt, hangt per situatie af uh, als er veel pers komt dan proberen uh, die altijd wel even in een, uh, een uh, speciaal vak te krijgen ja, ja. Uh, ik had bijvoorbeeld in Haarlem een grote brand bij de Albertijn Zuiderplein Zuiderplein ja was een enorme uh, fikker ja absoluut en daar kwam wel overdag dat scheelt ja ja dat, hmm. was, uh, dat was heel fijn <laughs> ja Nee, maar dan, dan komt, uh, daar komt inderdaad alle landelijke pers af, op af. Uh, en daar ging het toevallig heel geleidelijk. Me me meestal melden ze van tevoren, we gaan nu rijden. Dus we verwachten er dan te zijn. Dus dan oh, beetje, ja, ja, kan je het ja, een ja. beetje inplannen. Kan je een beetje een plek zoeken wat, waar ze veilig staan. En waar ze toch goed zicht hebben. Dus dan is, is dat in te plannen. Ja. Is dit eigenlijk wel te combineren? Of niet zwaar voor je? Overdag uh, kantoorbaan als communicatieadviseur. En dan, uh, en dan uh, s s'avonds en s'nachts uh, dan nog voorlichting? Ja, het uh, kan pittig zijn. Gelukkig doe ik het maar één keer in de vijf weken. Heb ik een pakket uh, oh, okay. voor persvoorlichting. En heb ik uh, veel uh, collega's die de, de andere weken pakken. Ja, ja. Um, uh, ja, ik moet zeggen dat bij mij, als ik mijn piepen aanzet... dan gebeurt dat meestal ook wel wat. Terwijl het mm. soms heel rustig is. Jij trekt zijn, het aan. Ik trek het aan. Ja. Uh, ik heb inderdaad ook al... Ik had laatst had ik, of drie nachten achter elkaar uh, die bed uitgepiept worden. Dat is Zo. En uh, ook een record is uh, drie keer op één nacht. Die vond ik ook wel heftig. Nou. Je, denk je dat je er weer in ligt en dan. Uh... Oh, dat is erg. Oh, dat oeh, oeh, oeh. dat ja. ken ik, ja, van de onze diensten. Ja. Dan ga je liggen en dan denk je, ik heb het gehad <laughs> en dan gaat hier. Oh. Ja. Maar op kantoor zijn ze als ze weten dat ze mensen weten omdat ik een incident heb gehad. En dan als ik een uurtje later kom, dan uh, heb je ja, daar ja, een ja, begrip voor. Ja. Me, ja. Goed, um, dit blokje gaan we ook besteden uit de. Je hebt uh, vanochtend uh, gerepost, zoals dat al heet, op LinkedIn. Over uh, de. Een, een post van Harm Balk. Mag je even vertellen wie Harm Balk is, uh, Remke? Uh, Harm Balk is uh, een commandant van de uh, van Veiligheidsregio Kennemerland... Uh, de brandweercommandant en uh, direct, een van de twee directeuren van de Veiligheidsregio Kennemerland. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Um, nou, een heel verhaal heeft hij geschreven. Waar gaat het over? Uh, het komt er eigenlijk op neer dat we uh, als, als inwoner van Kennemerland... en misschien ook wel van Nederland toch wat meer voorbereid moeten zijn op eventuele rampen. Um, uh, er, er hangt natuurlijk wat in de lucht uh, qua uh, oorlogstijging, maar ook qua uh, overbelasting van het energienetwerk. Uh, dat is meer de grote zorg, hè? Ja, die, ja die, um, daar moet je echt serieus zeker mee houden: dat het dan binnenkort een, een flinke tijd uh, uh, dat een keer kun, zonder stroom kunnen zitten. Ja. Uh, het is jammer dat ze het niet aankondigen. Maar nee. Dat, ja, ja, nee. <laughs> maar, uh, ja. Dat gaat ons gewoon kan zelfs. Over vijf minuten gebeuren. Ja. Dus zo alles weg. Ja, dat zou zomaar kunnen gebeuren inderdaad. En uh, er zijn een heleboel partijen die zich daar al uh, op voorbereiden. Met name ook de veiligheidsregio. Uh, um, maar het is toch wel aan te raden om, om, om als inwoner zelf ook wat, uh, wat maatregelen te nemen. We ja. willen de mensen in Zoals? de maken. Nou, uh, zorg niet dat je, dat je voldoende eten en drinken in huis hebt. Uh, koop je nou inderdaad één pakje rijst, koop je drie. Weet je? Dus er drie. Maak ja, je, ja, ja, ja. je, je voorraadkast even goed. Ja. Uh, zorg voor, voor een radio's. Uh, maar dan niet online. Maar dat, dat je inderdaad toch even de, de, de nieuwszenders kan ontvangen als de stroom eruit ligt. Ja. Uh, ja, en weet, weet gewoon wat je moet doen als, als er wat gebeurt. Uh, laat je niet overvallen. Vooral rustig blijven. Hè? Rustig blijven. kalmte kan ons redden. Absoluut. Ja, ja, ja. Maar kijk bijvoorbeeld ook wat, uh, uh, of de mensen in je omgeving zijn die hulp kunnen gebruiken. Oh, zijn, er, ja. zijn er wat oudere mensen die bijvoorbeeld wat behulpbehoefend zijn? Kinderen? Kijken of we niet heen, samen moeten doen en samen kunnen we volgens mij ook best wel uh, veel aan wat dat betreft. Ja, uh, het wordt allemaal, uh, er wordt een speciale website uh, uh, gelanceerd binnenkort. Ja, dat klopt inderdaad. Dat een, de, de primeur heb je wat dat betreft. Dat, ja. tenminste, waarom heeft het zelf een beetje gespoeld in het <laughs> ja, ja, ja, ja, inbericht? Nee, um, wij willen de, de mensen in Kennemerland uh, ook goed voorbereiden. En daarom uh, gaan wij... Uh, we zijn sowieso bezig met verschillende nieuwe websites. Die moesten vernieuwd worden. Uh, maar we gaan ook uh, Kennemerland Veiliger lanceren. En daar uh, komen inderdaad allemaal tips en tricks uh, te staan... van wat je moet doen bij een bepaald uh, incident. En uh, uh, uh, dat is ook de bedoeling dat daar uh, actuele incidenten op komen te staan. Uh, en daar meer informatie over. Wat we nu bijvoorbeeld via, via Twitter communiceren. Ja. En de commandant die roept ons eigenlijk ook op van uh, je naast te helpen. En, en uh, uh, even kijken, uh, uh, vraag je jezelf af, wat kan je eigenlijk doen? Uh, ik kreeg een beetje het gevoel van dat de commandant vraagt uh, aan ons... van uh, meld je aan bij de brandweer of het Rode Kruis? Uh. Nou ja, dat is ook een van de punten... Um... We kunnen altijd mensen gebruiken. Um, uh, we zitten altijd te springen om vrijwilligers. Voor uh, uh, brandweer. Maar uh, ja, er zijn altijd wel dingen die je zou kunnen doen. Um, ja, dus dit is ook, ook een oproep van, van, van, van Harm. Uh, ja, uh, kijk wat je zou kunnen doen. En, uh, het is heel relevant, maar ook. zoals ja, ik voor mij uit eigen ervaring spreek ook heel, heel interessant en heel leuk. Ja, maar die, die nieuwe website gaat die dan zeg maar heel duidelijk de weg wijzen waar kunnen mensen zich dat mensen zich ergens op kunnen geven van. Als er uh, he, iedereen heeft, uh, de ene is goed in de EHBO, de ander die is goed in uh, bijvoorbeeld logistiek, heeft een busje, uh, kan dingen op transport zetten. Ik, ik, ik, ik neem maar een invalshoek, maar ja. het is, is, is dat, gaan we een beetje die kant op? Um, ik weet niet of de website daar helemaal in voorziet. Um, het, het gaat in ieder geval wel veel meer om uh, veel meer uitleggen en toelichten en, en, en, en handvatten uh, te geven van wat moet je doen als, als er iets gebeurt. Uh, uh, en er wordt inderdaad ook per incident gecommuniceerd wat, wat, wat er aan de hand is uh, en daar zullen waarschijnlijk ook wel de vacatures opgedeeld worden maar of er echt specifiek daarna dat weet ik eigenlijk niet precies nou ja, ja. Het, is, want ja, het is vaak zo van mensen voelen zich machteloos willen dan ook wat doen oh, ja. En, en ja als de grote organisaties je toch handjes tekort hebben dus, ja. ja als de stroom afvalt dan hebben ook een heleboel mensen niks te doen want ja. je kan er ook echt Heel weinig. Ja, ja dat blijkt we ook wel. Behalve ja. het boek lezen. Dat ja. Is, uh, ja. Dus, uh, ja. dus ja, um, dan is het toch wel fijn als je, je ergens kan melden en zeggen van nou ja, joh, neem dit even mee. Ja, ik, en, ik, ik, ik vind het inderdaad een uh, uh, goed idee. Ik ga even dat iets van, van wel meenemen naar de, de website te bouwen of, of die uh, faciliteiten erin zitten. Of we daar iets mee zouden kunnen. Ja, ja. Dan, uh, Wanneer gaat die de lucht in, die uh, kennemerlandveilig.nl? Ehm... Um, uh, begin april, maar als ik 1 april zeg, dan geloof niemand het. Nee, dus wij dat houden ik zou nu niet 2 doen. april aan. 2 april. <laughs> <was>. <laughs> maar het is, nou ja, het is, het, het, we maken nu een grapje van? Maar het is een serieuze site. Ja, ja, ja. Uh, die die uh, echt mensen kan gaan helpen ja. uh, in, in de toekomst. Oké. Okay. Goed, Remke. nou dankjewel voor je komst naar de studio. Blijf nog even gezellig zitten en wij gaan naar muziek. Zeker, en zometeen de uh, Young Fire and Rescue Team. Hier aanwezig in de studio bij ZFM. Goedemiddag.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 on fire, he ain't no lie, well y'all slipping he running the game, now Big Bang Boogie get that kitty little noogie in a nice, nice little shave, I gave Suzy a little pat up on the booty and she turned around and said, walk this way, I was born oh, was in a brain, in my head. mama said that every word was my name, yeah. I'm the best That's right. you've ever had, That's right. if you think I'm burning out, I never am, Yeah, walk this way. I was born oh, my in a frame. In my Mama said that every word of my name. Yeah. I'm I the best that's right. you've ever had. That's right. If you think I'm burning out, I never am. Wow. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire.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 Van dit uh, radioprogramma bespraken wij de passagebrand, uh, Benno. Ja. Van uh, alweer 100 jaar geleden. En dat deden we met Freek. Ja. En Freek, uh, die, zit, uh, die is dan weer net uit de Young Fire and Rescue Team... richting het uh, grotere team uh, gegaan. Of loopt hij mee in ieder geval? Ja. En uh, ja, we gaan nu uh, aandacht besteden aan dat uh, Young Fire and Rescue Team. Ja, maar dat doen we... Met Freek en Robin en Michael. Dat is uh, gelijk een, een heel, heel korps zit er in, in, om ons heen. Maar we beginnen natuurlijk met de geschiedenis. Want het is een geschiedenisuitzending En dan beginnen we met Michael. Uh, jeugdleider bij Young Fire Rescue Team. Um, maar Michael, uh, goedemiddag. Je, hebt, uh, je mag iets dichter bij de microfoon. Um, jij bent jeugdleider. Um, maar was je dat ook toen het nog jeugdbrandweer was? Ja. Wanneer is het begonnen, die jeugdbrandweer in Zandvoort? In Zandvoort zijn we in 2018 begonnen. En toen met twaalf uh, jongens, denk ik dat het toen was. En in 2023 zijn we overgestapt op Jong uh, Fire and Rescue Team. En hoe zag het eruit die, uh, in die tijd, de jeugdbrandweer? Uh, wij hebben hem toen opgestart als echt een, een soort van voorbereiding op de echte brandweer. De jeugdbrandweer in Heemstede en Bennebroek die doet veel meer uh, wedstrijdjeugdbrandweer. Oh, Oké, okay. dus dat kan dan, ook nog? Ja, oh. is, dan krijg je echt jeugdbrandweerwedstrijden, dan moeten ze uh, inzetjes doen, en uh, dan werken ze met, met vuurbordjes en luchtslangen en dan moeten ze ook gewoon aanvallen doen. En die jeugdbrandweerteams die zijn veel ouder, ik die, die, die dacht ja. ergens in 1975 al opgericht. Dat is, uh, ja, dat... Ik geloof je op je woord, maar ik I, weet het niet precies, maar wij ja, ja, zijn ze ik... al heel lang bezig. Ja, ze ja, zijn al heel lang bezig. Waarom heeft het zo lang geduurd voordat het in Zandvoort kwam? Um, was dat er het, geen animo omhoor? Uh... Dat weet ik zelf niet. Wij hmm. hebben op een gegeven moment het punt gehad van... oké, okay, misschien dat het interessant is om de jeugd wat meer uh, betrokken te maken bij de, jeugd, bij de brandweer zelf. En was dat ook zo? Uh, in het begin zeker. Uh, wij zijn, wat ik zeg, we zijn meteen begonnen met 10, 12 jongens. Even uh, kijken naar twee jongens ja, <laughs> van het eerste uur die erbij zaten. En... Uh, de animo is, is nog steeds groot en we zoeken nog steeds wel mensen uh, en jongens die erbij willen komen. Dus uh, mocht je interesse hebben in dit horen uh, tussen de, de 14 en de 18, ben je meer dan welkom om contact op te nemen. met. Uh... Het was 12, hè, vanaf je 12 maar we, jullie hebben het verhoogd. Ja, wij hebben het verhoogd omdat wij niet die extra wedstrijden doen. Dus wij kunnen ook die categorieën niet maken tussen uh, juniors en, en wat meer aspiranten. Ja, ja. Dus wij hebben gezegd, oké, okay, wij, wij beginnen met onze youth, uh, Young Fire and Rescue met 14 jaar. Uh, dan hebben we vier jaar voorbereiding op eventueel een doorstroom naar politie, uh, brandweer, uh, Rode Kruis of Defensie. Mm. En dat is voor ons wel te behappen. Uh, 12 tot 18 is een best wel lange periode om toch innovatief en interessant te blijven ja. uh, en, geen, en weinig afhakers te krijgen. Ja. Nou Ben je een jeugdleider? Wat is jouw taak als jeugdleider? Uh, meestal begeleiden van de oefeningen, uh, verzinnen van de oefeningen, uh, mensen naar, naar bepaalde locaties brengen. En wat is een oefening? Even upselling van bouwenspellers? Nou, dat is het verschil met wat wij dus doen en wat ze in Heemsteden waarschijnlijk minder doen. Wij doen echte inzetjes. Dus wij zorgen ook dat, we, dat de jongens al, al slangen kunnen rollen en okay. met water kunnen werken en straalpijpen aansluiten. Altijd maar, leuk, hè, met water spelen. Nou ja, wij proberen dus ook met, met gasvuur uh, om het incident echt zo realistisch mogelijk te maken. Uh, vlam, in van, vlam in de pan. Vlam in de pan, vlam in de uh, motorkap. Oh ja, dat kan ook uh, nog. Ja, wij werken vanuit het terrein van de gewone brandweer. Hmm. En daar hebben we altijd wel iets wat we veilig in de fik kunnen steken. Veilig in de fik kunnen steken. Waar dan de jongens zichzelf kunnen trainen. van uh, ja. Hoe pak ik dit veilig aan? Hoe kan ik dit uh, goed doen? Wat wordt er geleerd? En dan kunnen wij de manschaptechnieken ook overbrengen. Nu, het doet me denken eigenlijk dat ik... Uh, uh, nou, wanneer was, wanneer was de laatste open dag, vreken? Uh, uh, dat ik uh, een beetje sprak. Het was ook mooi weer toen. Uh, was dat vorig jaar? Volgens of blijf ja? vorig jaar, ja. ja. Ja, ja, ja. Dan hadden ze uh, zo'n zo, zo bril uh, zo voor de, uh, simulatie. Zo'n VR, XVR. Ja, ja, ja. ja. De, de, de, de, de, hoe heet het? De, de jongens van de, het Jongfire uh, Rescue team, die, die oefenen daar dan ook mee? Nee. We gaan dat wel doen nog uh, dit jaar, als het goed is. Maar dat moeten we extern uh, ja, hoe zeg je dat, regelen. Oh, oh. Uh, maar het is geen onderdeel van Young Fire Rescue. We hebben vier onderdelen waar we al zoveel mogelijk dagen mee proberen te vullen. Dus je hebt de brandweer. Uh, we hebben dagen van de politie die komt uh, oefeningen geven. We hebben dagen van de defensie die komen oefeningen geven. En dan beginnen we nu met het Rode Kruis die ons ook oefeningen gaat geven. Oké, okay. Oh, zo. Dat is... Uh, nou, je kunt... Maar goed, je, al deze vier terreinen zijn zo groot en zo breed. Dat is uh, lachend in te vullen, denk ik dan. Uh, ja, zeker. Uh, de, ik moet zeggen, volgens mij, die jongens die vonden de politie het leukste, denk ik. De laatste keer. Nou ja, ik kijk ook even. Robin, wat vond jij het leukst? Uh, ik vond de politie het leukst. Maar de Waarom? Uh, ja, het is gewoon meer actie. Je krijgt meer te zien hoe het is om een agent te zijn om echt achter een aan te gaan, zeg maar. Je wordt echt... Uh, te tackelen. Ja, je wordt meegenomen in het hele en proces. handboei om te doen. <laughs> Ook. Je wordt echt meegenomen in het proces om zo iemand op te pakken. Ja. Hoe je het onderzoekt, waar je het aan ziet. Hoe je zo iemand in de boeien slaat, aanhoudt, arresteert en wat er daarna gebeurt. Maar Defensie, dat lijkt me toch wel, uh, wel uh, strenger eigenlijk. Of, uh, ja Dat is natuurlijk nog, uh, nog een stapje erger misschien. Ja, daar gaan ze wat dieper in op defensie, zeg maar. Daar gaan ze echt in op een bivak. We hebben één per jaar een bivak. Oh. Dus voor de eerst krijgen we kaarttechnieken. Dan moeten we route technieken gaan doen, uh, kompas lezen. Dan hebben we een verstopje ergens en dan gaan mensen je vinden in een uh, kazerne van de militairen. Moet je, je zo goed mogelijk verdekt opstellen. Moet je dingen gaan be bekijken, zeg maar, en dan gaan de mensen zoeken of dat ze je kunnen vinden. En dan op de bivak komt dat allemaal samen. En dan ga je echt een operatie uitvoeren, zeg maar. Ja. Zeg Michael, moest je als jeugdleider ook mee op bivak? Er uh, mochten toen twee jeugdleiders mee, ja, dat klopt. Oh, oh dam. En moet je ook eens een teentje, zeker. Nee, wat was beter. ik hoefde niet mee, of ik, de laatste keer kon ik niet mee omdat ik zelf op vakantie was. Maar volgens mij was het goed georganiseerd. Oh, jullie zaten in de kaserne zeker? Ik uh... liep in heerlijke koepeltenten, dus had uh... oh. <laughs> er niks te klagen. Ik heb het rothekelen en uh, kamperen, kreperen, kamperen is kripperen. Maar goed, uh, uh, Freke, wat, wat vond jij leuk? Aan, uh, jij bent een van de langzittenden van, de, tenminste dat was je, uh, van, van de Jeugdbrandweer CQ Jongfire Rescue Team. Ja, Robin ook. Maar uh, ja, ik vind, uh, waar we mee begonnen met de brandweer, dat vond ik natuurlijk uh, al hartstikke leuk. Dus uh, ja, daarom ben ik daarom, daar ook bij gebleven. Maar wat ook Robin zei, wat de politie deed. Dat we, toen hadden we een bunker in de duinen. Daar, uh, ging ze gingen daar zelf instaan zeg maar, en doen alsof ze criminelen waren. En dan mochten wij dan een huis gaan invallen. Ja, dat, dat vond ik persoonlijk wel heel grappig om te doen. En, ja, ja. Ja, die avond met Defensie vond ik ook wel leuk. Het biefakje ja, ik vind het eigenlijk allemaal wel leuk. Het is, ja, dat, dat lijkt mij ook wel. Het is natuurlijk zoveel breder. En, um, en bepaalt het jullie keuze eigenlijk ook voor, voor een, een beroep misschien? Robin? Nou, het is wel een kijkje in alle keukens zeg maar, van wat je misschien wil gaan doen. Het is echt een oriëntatie. Um, het beïnvloedt mijn keuze wel. Want, want, even voor de duidelijkheid, hoe oud ben jij? Ik ben nu 18. 18, oh ja, dan moet je wel aan een, aan een baantje gaan denken. Ja, dus ik ben aan het kijken of ik dan misschien vrijwillige brandweer wil gaan doen. Misschien een dienstjaar. En misschien oh ja. een volledig militair in of zo. In het Haamse Dagblad, Rob, staat een heel leuk artikel over Emily uit Zandvoort. Die heeft een dienstjaar gedaan, 24 jaar, deze jonge dame... En die is bij Defensie gebleven. Dat is, ze uh, zit bij de verbinding. Uh, verbindingen, verbindelaars, zoals ze dat noemen. Ook wat voor ons natuurlijk, hè, met de radio. Dus. Ja, ja, ja, wij, ja. Moeten ook, wij, zijn ook verbindelaars. wij zijn ook verbinders. Wij zijn ook verbinders. Ja, ja, ja. Alleen we moeten nog uh, een, uh, even een kleine kernreactor hebben. Dat we in de lucht kunnen blijven bij de stroomuitval. Maar goed, jongens, uh, nou, wij gaan even naar muziek. En dan praten we zo nog een heel even verder over uh, Jongfire en Rescue Team. Zo is het. Wat gebeurt er als de Pieper gaat aan. Ja, daar heeft uh, Bart Kiers uh, een tijdje geleden een plaatje opgemaakt, Die hoor je nu bij Zandvoort op zaterdag. Als een pieper gaat, heeft men hem nodig. Als een pieper gaat, dan moet hij snel. Die met al zijn krachten branden strijden. Als een pieper gaat, dan wacht op hem een hel. Als een pieper gaat, heeft men hem nodig. Als een pieper gaat, dan moet hij snel. Weer met al zijn krachten van bestrijden Als een pieper gaat, dan mag toch hem een hel Als hij slaapt, dan ligt hij naast zijn kussen. Overdag heeft hij hem steeds op zak En als hij piept, weet hij ik moet gaan blozen Zo snel hij kan, springt hij dan in zijn pak.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 Als een pieper gaat, dan wacht op hem een hel. Zonder angst, zit hij veel gevaren. Treedt vol moed, een vuur de tegemoet. Zo vlammen zee, weet hij zitten bedaren. Hij verstaat zijn vak en weet goed wat hij doet. Als een pieper gaat, dit met hem nodig. Als een pieper gaat, dan moet hij snel. Wie met al zijn krachten rond strijden. Als een piper gaat, dan wacht op hem een hel. Als een pieper gaat heeft men hem nodig. Als een pieper gaat, dan moet hij snel. Weer met al zijn krachten om bestrijden. Als een pieper gaat, dan wacht op hem een hel. Gaat, heeft men hem nodig. Als een pieper gaat, dan moet hij snel weer met al zijn krachten dan strijden. Als een pieper gaat, dan wacht op hem een hel. Nou, dit is toch nog een beetje carnaval, hè? Zo uh, op de zaterdagmiddag, uh, Benno. Het blijft feest. Met uh, als de pieper gaat, uh, ja, dan heb je hem zeker nodig. En dan uh, wordt het uh, uit de rukken geblazen voor de brandweer. Ja, even naar Michael kijken, over piepers gesproken. En. Uh... Ben jij ook vrijwilliger bij de brand in Zandvoort? Ja. Oké, okay, dus jij uh, heeft ook de pager bij zich. Kijk, we toont hem even voor de camera. En uh, ho hoe lang doe je het al, Michael? Ik uh, Denk dat nu mijn twintigste jaar ingaat. Twintig jaar al, oké. Okay. En wat was je eerste grote brand? Kan je dat nog herinneren? Of je eerste uitdruk? Want dat onthouden de meeste mensen wel. De eerste uitdruk was niet zo heel spannend. Mijn eerste grote brand was waarschijnlijk een strandtent. Oh, waarschijnlijk een strandtent. Ja. Maar ja, dat is ook niet zo spannend, want ze branden altijd af. Dus, uh... Uh, die wel. Uh, we hebben er daarna nog wel gehad die we hebben kunnen redden. Oh ja? Waar alleen de keuken van uitgebrand is. Oké. Okay. Uh, ja, dat... Kijk, dat is kick, hè? Ja. Ja. Want een ding af laten branden, ja. Gecontroleerd uit laten branden, zo noemen jullie dat toch? Ja, veiligheid hm. eerst en voor de omgeving. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, ja. ja, een beetje saai brand, denk ik dan. Want ja, je staat ernaar te kijken. Doen. Ja, maar, maar als het heel hard waait. Is het is heel goed dat je heel, goed, heel veel uh, mensen tegenaan zet. die kunnen voorkomen dat het ergens anders naartoe gaat. Naartoe. Ja, weet je, dat doet me ineens denken aan in Scheveningen. toen ze die. Uh, die, strandvuren die, uh, die strandvuren hadden. Die strandvuren. Ja, die Nieuwe -ja, ja, die, ja, ja. ja. Die, en die vonkenregens die vrijkwamen. Dat is. Uh, yeah, het hele, dat... do hele dorp uh, onder de as ja. en uh, auto's beschadigd. <kuggen> en... Ze wisten niet waar ze de brandweer vandaan moesten halen. Ik geloof wel heel Zuid-Holland uh, raced daar naartoe om. Uh, om Scheveningen maar te blussen, dat was uh, gigantisch. Zou sowieso ook in Zaltwood kunnen gebeuren? Nee. Uh, het kan gebeuren, maar het enige grootste vuur wat wij deden was het uh, kerstboomverbranding. En dat was in het begin van het jaar. En dan had het er wel mee te maken of het door mocht gaan als de wind verkeerd stond. Ja, ja. Want die kan dezelfde soort de, uh, ja, vonkenregen veroorzaken, omdat het heel snel brandt natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar goed, kerst kerstboomverbranding doen we niet meer in Zandvoort? Nee. Nee, komt ook nooit meer terug? Uh, ik heb er niks over te zeggen, maar ik denk het niet. Vanwege hmm. allerlei milieueisen en uh, ja, alles wat niet hoeft te branden, dat hebben ze liever niet in brand. Zit jij hier in het Centrum of in Nieuw-Noord? Nieuw-Noord. Nieuw-Noord, oké. Okay. Ja, ja, oké. Okay. Leuk. Jongens, uh, ik ga even naar Robin en Freek. Uh, nou heren, Rommel, euh, Rommel euh, Frik zit nu al bij het, het korps, zoals ik vandaag noem. Dat wil jij ah, ja. ook, straks? Ja. Dat Je bent al 18. Ja, um, volgens mij beginnen die in september de opleidingen. Ja. En in februari of zo, dus ik ben net te laat oh. om nog te doen. En um, ik wil eerst even mijn school afmaken voordat ik mijn volgende opleiding inga. Ja. Anders wordt het een beetje druk. Ja, ja, ja. Oh ja, ja. ik snap het. Je wil eerst even afstuderen. Ja, precies. Ik maak eerst even de haven af en dan. Oké, uh. oké. Okay, okay. Nou ja, dat is een goede. Doe je een eh, keer om. Want uh, ja, niet alles tegelijk natuurlijk. Want hoe lang duurt het voordat je jezelf brandweerman mag noemen? Volgens mij was het een opleiding van een jaar of twee. Twee jaar? Oké. Okay. Ja. Zo. Nou, dan, uh, dan heb je nog wat te, wat te doen. Maar je hebt toch al wat geleerd bij dat Jongfire Rescue Team. Ja, dat klopt. Dus ik denk dat ik ook wel wat makkelijker doorheen zou gaan... dan iemand die net nieuw begint, zeg maar. Want ik ken de beginselen al. Ik kan al slangenrollen. Ja. Is dat het belangrijkste, slangenrollen? Wel een van de belangrijke dingen. Ja. Maar ja, dat doe je toch pas als de brand uit is. Je kunt ze beter uitrollen. Ja, dat bedoelen we ook met slangenrollen. Oh, oké. Okay. Oh. <lacht> ja, hoeveel verstand heb ik dan voor de brand weer? Geweldig, geweldig. Uh, jongens, en uh, Michael, uh, dank jullie wel voor je komst naar de studio. Uh, wij gaan even naar muziek en dan naar het laatste gesprek van dit tweede uur alweer. Ja, je zei al van uh, helemaal geen meiden hè, vandaag uh, die je uitgenodigd hebt, uh, Benno. Nee. Dat heb je weer slecht gedaan. Ja, eigenlijk wel. Dus, uh, maar ik heb ze maar meegenomen hoor, naar de studio. Oh, uh, Hier zijn de meiden van de brandweer. Plaatje van K3. Had dat dan We zijn er toch wel, hè, Benno. De Meiden van de brandweer. Ja, en ik wil ja. van Michael nog zeggen dat uh, de jonge dames nog uh, bijzonder welkom zijn bij het Jong Fire and Rescue Team. Dus dames, uh, melk meld je aan, aan voor dit uh, natuurlijk spannend avontuur. Als je daarvan houdt natuurlijk. Zeker weten. Nou, als uh, Hans, uh, goedemiddag. Welkom in de uitzending uh, bij ons. Dankjewel. En uh, ja, als je voor je kijkt, uh, Hans, op uh, www.zfm-live... kun je trouwens ook uh, live uh, meekijken in de studio. Maar daar zie je een, uh, een mini-watertorentje staan daar, ja. uh, zeg maar. Ja, ja, ja. En daar gaan we het over hebben, toch? Ben daar gaan we het over hebben. We gaan Hans eerst even introduceren. Zoals we dat, uh, je mag iets dichter bij de microfoon zitten, Hans. Hans de Willemsen... Van het installatiebedrijf hier in Zandvoort. Uh, wat zijn nou, 25 jaar inmiddels? Inmiddels 25 jaar, ja. Zo. En je bent ook hier in Zandvoort begonnen of heb je het bedrijf uh... Ik ben in Zandvoort begonnen, okay. van nul af aan. Helemaal, okay. Helemaal van nul. Zo. En we, we zijn inmiddels 25 jaar. We zitten aan de Badstraat in Zandvoort. Het mooiste stukje stik, van Zandvoort, zeg ik altijd, aan de Duinen. En uh, met zes collega's uh, hebben we het uh, enorm veel zin in bedienen we de klant in Zandvoort. Ja, ja, ja. En er is zoveel werken in Zandvoort? Uh, ja, maar Zandvoort heeft natuurlijk ook uh, gemeenten van Bloemendaal, Overveen. Aarde, oh Aarde, ja, natuurlijk, de, uh, de regio. Ja, ja, dus we bedienen iedereen. En hoe lang ben jij al bij de brandweer, Hans? Sinds 1990. Nee, oh, kijk eens aan. Zo, 35 zou jaar. Dat zou je niet zeggen, hè, zo jongs hier. GELACH ja. <laughs> jongen. Ja. En, en um, hoe oud was je toen? Ik was toen uh, 21. 21. 21, En waarom ben je bij de brandweer gegaan destijds? Um, uh, ik was, ik was in militair dienst, was ik geweest, en ik werkte toen bij een installatiebureau in Haarlem. En een collega van mij uh, die daar werkte en uh, de fotograaf die nu foto's van staat te maken kent hem ook, Ed Kolen. En mijn collega daar die kent hem ook. Ed Kolen was mijn collega, en uh, die zei van, joh, is dat niks voor jou? Dus toen ben ik bij de brand van Haarlem gekomen, te de uit de gracht. Ja. Oh, uit uh, de genemt. Ja, natuurlijk, de Ja, daar ja, ja, de ja, ja, ja, ja, ja, ja. En daar uh, werd ik eigenlijk uh, in, uh, kwam ik in aanraking met het brandweervak. Ik zag hoe mooi dat het was. Uh, dat, je, dat je iets voor de gemeenschap kan betekenen. En altijd met de mooiste, nieuwste technieken werkt. En dan kom je weer op, op mijn vakgebied uit. Dus ja. je werkt altijd met de beste technieken. Want ja, het gaat om onze eigen veiligheid. Dus dat is, uh, ja, dat was voor mij maar één, één en één is twee. En het collegiale, want kijk, uh, ze zeiden altijd, uh, is dat je hobby, de brandweer? Ja, het is natuurlijk heel veel vrije tijd, dus er gaat heel veel. Uh, je kan het je hobby noemen, maar je gaat allemaal alleen natuurlijk nooit je hobby noemen. Nee. Dus je komt nooit bij iemand waar de slingers worden uitgehangen als de brandweerauto voor de deur komt. Dus, uh, Overigens, het is een betaalde hobby, hè. Het is, het is een betaalde hobby. We noemen het wel vrijwillige brandweer, maar uh, je wordt gewoon betaald. Ja, je geeft je vrijwillig op en dan heb je alleen maar verplichtingen. Ja, precies, daar zitten vrijwilligers. Ja. Ja, ja, we, een... we zeggen wel, het is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Nee, precies. Ja, en ja, het ja. is helemaal niet erg. Want nee. het, uh, maar... Toen ik erbij kwam, toen hadden we nog uh, geen uh, salaris of een uurloonvergoeding. Oh, nee? nee we kregen een jaarlijkse vergoeding. Oké. Okay. En dat deed ze in de pot en daar gaven we een feestje van. Oh, natuurlijk. Nou, daar kon ik me ook prima in vinden. Uh, uh, oh, gewoon alles opzuipen. En, uh, eigenlijk wel, ja. Yeah. En, en eigenlijk later werd een uh, uurloon aan vastgekoppeld. Ja, uh, of dat nou echt... Uh, maar da uh, uh, dat moet niet je overweging zijn om, om de brandweer uh, bij de nee, nee, te gaan. Nee, nee, nee, dat, dat snap ik. Maar goed, het is... Uh, het... Tegenwoordig is het wel zo van, uh, hoort wat voort is wat natuurlijk. En, het is, het, ik, en ik vind zelf persoonlijk, vind ik de, zeg maar de term vrijwillig. We moeten dat nuanceren. Dat je wel gewoon voor als je s'nachts je bed uitgaat, dat je daar wel voor betaald wordt. Dat is, uh, ja. Want ja, dat is, uh, als je flink je best doet en er gebeurt heel veel, dan kan het toch aardig wat opleveren. Ja. Er zijn menig nachtjes die je overslaat. Ja, ja. En als ondernemer... Wat Valt je dat niet zwaar? Dat is een... Nu wel, het wordt steeds moeilijker. Het is, uh, de, de nachten die, uh, die heb je nu wel harder nodig naarmate je ouder wordt. Ja. Daar ben ik heel eerlijk in. Ja. Voorheen uh, leek het wel als je een hele nacht over had geslagen... dat je die dag daarna gewoon extra energie had... Hmm. En dan de tweede dag, dan was het wel iets dat je dacht: oeh, net of je een goed feestje hebt gehad. Ja, ja, ja, ja. Maar nu merk ik echt, als ik een, een gebroken nacht heb, dat ik daar echt wel een beetje last van heb. Dat ja, ja, ik je ja. ook toegeven. Ja. Zeg, Hans, uh, we gaan zo uh, nou, een klein beginnetje maken met de brand in de watertoren. Uh, ben jij er persoonlijk bij geweest? Ik ben er zeker persoonlijk bij geweest, ja. Ik, oh. ik zat bij de avondsploeg, zoals het heet. Dus ik was de eerste die bij de deur stond. Zo. Ja. Oké, okay. na het nieuws, meer hierover. Vind ik hem mooi. Zeker. En dan gaan we nog even een plaat draaien. En een ja. van de, de brandweer, zingende brandweermannen hebben we weer klaarstaan, uh, Benno. En dat is, dat is uh, Patrick van Ons. Ja, natuurlijk. Ja, met zijn uh, single uh, Oma Lippenstift. Tot zometeen. Oma Lippenstift. Oma Lippenstift. Ik wil het niet vertellen, maar ik doe het toch. Ik doe het toch. Ze heeft wel honderd schoenen, vakantie op die pizza is haar ding. Ja, ik haal haar gaal laat ze blonderen en iedereen die bij haar komt, die voelt zich thuis. Ze wil altijd wat leren. En weet je, het is daarom dat ik zing. Zij denkt altijd aan een ander Oma besticht, Ze ziet er picobello uit Vol gezelligheid Je vergeet de tijd Ja, Oma Lippensticht Is nog steeds een lekker wijn Je geeft er tien jaar jongen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 Tijd dan een ander, oma het besticht. Ze ziet er picobello uit. Vol gezelligheid, je vergeet de tijd. Ja, oma lid besticht is nog steeds een lekker wijn Dicht voor ons met uh, Oma Lippenstift. Tot zo na het nieuws. En we praten verder met uh, Hans Willemsen. Is nog even een plaat die gaat over fire.